Televisor met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat vuur geopend in een restaurant in de stad Jacksonville. Daar was op dat moment een evenement voor gamers aan de gang. Er zijn meerdere doden en gewonden, meldt de lokale politie. Eén verdachte is gedood, maar mogelijk was er nog een tweede schutter. De schietpartij was te horen op het streamingplatform Twitch. Gebruikers kunnen daar gamesessies uitzenden en bekijken. In het bewuste fragment zijn meerdere schoten te horen. De Belgische politie zoekt twee of meer Nederlanders die betrokken waren bij het schietincident vannacht in Spa, België. Daarbij krijgen de Belgen alle hulp uit Nederland, laat de Nederlandse korpschef Akersboom weten. Ook in Nederland wordt gezocht. Gisteravond is in Spa een Belgische agent doodgeschoten vanuit een taxi met Nederlandse passagiers. Een van de Nederlanders is vannacht gewond gearresteerd. Het is nog onduidelijk of hij ook het dodelijke schot op de agent heeft afgevuurd. Het verkeer in het Brabantse Nune heeft vanmiddag last gehad... van een storing bij twee spoorwegovergangen. Door een sein- en wisselstoring waren de overwegen... tussen 12 uur vanmiddag en 8 uur vanavond gesloten. Sommige mensen liepen langs de slagbomen... en staken met gevaar voor hun eigen leven de overgang over. Treinen reden stapvoets voorbij. ProRail is uren bezig geweest om het euvel te verhelpen. Het is nog onduidelijk wat de storing heeft veroorzaakt. En Kevin Strootman vertrekt bij AS Roma. De 28-jarige middenvelder tekent een vijfjarig contract bij Olympique Marseille. Dat meldt het Algemeen Dagblad. De Franse topclub zou een transfersom van 25 miljoen... voor de Nederlandse International hebben betaald. Marseille werd vorig seizoen vierde in de Franse competitie... en verloor de Europa League finale van Atletico Madrid. Kevin Strootman speelde sinds 2013 voor AS Roma. Dit was het nieuws...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 www.spiralingmusic.com That's spiralingmusic.com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 You are listening to Peaceful Radio. Listening to Peaceful Radio. I'm Michael Kolowitz, Chapman Stick Soloist. Please visit my website at www.michaelkolowitz.com. Thank tanche sabalokasmin man sambhav ye aparimaanam uddham adoch tiryantche Averam asepatam. Mata yata niyam puttang ayusa eke putte manurake. Ewan pi sabbhutte. Maan sam, baave, afri maan sam, mietanje, sabbelo kasming, maan sam. idiotic This is New Age recording artist Michael Stribling. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.lila-music.com.